Drie uur. Het NOS-journaal. Juri Stubenitski. De gezondheidstoestand van de voormalige Egyptische president Mubarak... is de afgelopen dagen sterk verslechterd, heeft het staatspersbureau bekendgemaakt. Mubarak werd na zijn veroordeling tot een levenslange gevangenisstraf... zaterdag gevangen gezet. In de afgelopen uren is hij verschillende keren beademd. De artsen die hem behandelen willen dat hij naar het gevangenisziekenhuis of een ander groot ziekenhuis wordt gebracht.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 Het bestand zou twee dagen geleden op een Russische hackersite zijn verschenen. Het bevat alleen gecodeerde wachtwoorden, maar Finse onderzoekers gaan ervan uit dat de hackers ook de gebruikersnamen in handen hebben. In Koningsbos in Limburg is een man van 24 gisteren met zijn auto ingereden op een agent. De politie controleerde een groep jongeren toen de man ineens gas gaf en de agent raakte, zegt de politie agent is lichtgewond geraakt aan zijn been. Uh, en je kunt zich voorstellen dat het uh, behoorlijk geschrokken van het feit dat, dat iemand met een auto of hem inrijdt. De man wordt verdacht van poging doodslag op een politieagent. Uh, dus op het inrijden van een agent. En hij zit ook op dit moment vast. En wij zullen hem ook uh, uitgebreid verhoren om te kijken wat zijn motief was. Consumenten geven meer geld uit aan duurzaam eten. Binnen de detailhandel is het een van de belangrijkste groeimarkten. Dat zegt het landbouw economisch Instituut na onderzoek. Afgelopen jaar kochten Nederlanders voor 1,75 miljard euro aan duurzaam voedsel. Vooral in de supermarkt, in de eigen buurt. Dat is ruim 30 meer dan in 2010. Daarmee heeft duurzaam voedsel nu een marktaandeel van 4,5 Een product is duurzaam als het op een diervriendelijke, milieuvriendelijke, biologische of ethische manier is gemaakt. In Limburg hebben twee Roemenen en een Italiaan gefraudeerd met drankaccijnzen. Ze verdienden 1,2 miljoen euro met de handel in sterke drank. Ze vervalsten documenten over de bestemming om zo hoge invoerrechten te vermijden. Grote partijen drank werden op papier vanuit Venlo naar onder meer Portugal verscheept, maar gingen in werkelijkheid naar Engeland. De Italiaan is opgepakt bij een vechtpartij in Duitsland. De twee Roemenen zijn nog spoorloos. Het weer, vanmiddag meer zon, afgewisseld door buien. In het zuiden en oostenkans op onweer. Het is ongeveer 16 graden in het noorden, tot 19 in het zuiden van het land. Morgen bewolkt, af en toe regen en maximaal 20 graden. ANWB Verkeersinformatie. De avondspits die is op veel plaatsen al begonnen. Er staan nu zeven files. De twee files die opvallen die staan op de A10. De A10 Oost richting Amersfoort. Voor knooppunt Watergraafsmeer 2 kilometer stilstaan. Er is daar een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. De A67 vanuit België naar Eindhoven tussen de Belgische grens en knooppunt De Hocht 10 kilometer. Dat had te maken met een ongeluk, maar de rijstroken zijn weer vrij.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 EO, dit is de dag. Elsbet Grutteke en Thijs van den Brink. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Met dit half uur aandacht voor de enorme schulden van de Spaanse voetbalclubs. Daarna gaat journalist Sander de Kramer in onze dagelijkse opinierubriek een appeltje schillen. Sander, goedemiddag. Goedemiddag. Waar wil je het over hebben? Nou, ik liep van de week op Maasvlakte 2. Dat is ons kerstverse strand in Rotterdam. En dat was, tot mijn schrik, vuurrood. Wat bleek nou? Dat is een kunstproject. Ik dacht, eerst dacht ik dat er een bende stropers was langs geweest... die de lokale populatie had uitgemoord. Ja. Maar het is rood zand als een soort kunstobject. Is dat allemaal... is er 75 ton rode korrels op het strand gegooid. Echt knalrood? Knalrood. En dat is een kunstproject. En ik dacht, nou, ik wil daar de verantwoordelijke, wil ik daarvan even op de korrel nemen. <laughs> dat straks is de Spaanse voetbalclubs... die grote geldzorgen hebben. De berichten over de Spaanse economische crisis zijn niet geruststellend. Dit weekend maakt het Spaanse Rode Kruis bekend dat het voor het eerst in zijn geschiedenis gaat hulp verlenen binnen Spanje. Waar kan Spanje geld vandaan halen? Dat is de grote vraag. De Spaanse voetbalclubs hebben enorme schulden, maar worden ze ook aangepakt. José Luis Ruiz del Portal is econoom en Spaanse Nederlander. Van harte welkom, meneer Portal. Ja, goedemiddag. Ja, hoe is de sfeer in Spanje op dit moment als het gaat over de economie? Nou, um, um, niet goed. De situatie is inderdaad uh, heel zorgwekkend. En men uh, blijft uh, redelijk positief, uh, gezien de omstandigheden. Maar uh, ja, iedereen volgt uh, het nieuws met heel erg veel balansstelling... en uh, een hoop dat, inderdaad dat, uh, dat het inderdaad goed gaat, gaat komen. Ja, u, u heeft familie in Spanje. Ja, wat, zeker. wat merken ja. zij van de crisis? Nou, zoals iedereen, ze kennen ook mensen die werkloos zijn... of hun baan kwijt zijn geraakt. Mijn, mijn zus bijvoorbeeld is verpleegkunde. Nou, salaris gekort. Ze moeten ook extra uren werken. Mijn tante 85, op pensioen gekort. Maar wel, men voelt het, is voelbaar. Maar ik mag zeggen, is nog steeds wel draagbaar. Dus ja. men is wel bereid... Om, om, om een, ja, een kleine opoffering eh, te doen, eh, tot en met in, inderdaad de situatie is, eh, zich herstelt. Ja. Is er veel, veel, uh, wordt er veel geklaagd of geprotesteerd? Of is het inderdaad zoals u net zei: mensen accepteren het gewoon? Um, nou, Kees. Um, wij komen van heel ver weg als, als land. Um, dus men is heel erg uh, gewend, uh, of heeft uh, vooral mensen van. Bijvoorbeeld de vijftig andere tijden, slechte tijden gekend. Um, dus uh, klachten, ja, we mopperen zou ik zeggen, meer ja. dan klachten. Ja. Uh, klachten. Maar, maar men weet precies, is, ik denk, heel, het besef is groot uh, tussen de, de bevolking. Dus uh, dat voorkomt inderdaad. En niet te, niet te vergeten, er zijn ook heel erg veel dingen die goed gaan. Hè? Dus uh, Spanje is een grote economie er zijn heel veel dingen die wel goed gaan. En dat compenseert een beetje de dingen die bijvoorbeeld niet zo goed lopen op dit moment. Net als in Griekenland zal ook Spanje ernst moeten maken met het innen van achterstallige belastingsschuld. En de Spaanse voetbalclubs hebben heel veel belastingschulden uitstaan. Het gaat om 752 miljoen euro, plus vele miljoenen en misschien wel miljarden aan uitstaande premies. Er is één Spaans Kamerlid die vindt dat dat nu niet meer kan. Op een plein vol voetbalfans in Madrid spreekt correspondent Lex Rietman met haar. Barça! Barça! Barça! Voetbalfans met rood-witte shirts van uh, Atletico Bilbao komen voorbij. Uh, groepjes uh, FC Barcelona-fans. Vandaag wordt er een belangrijke wedstrijd gespeeld. De laatste wedstrijd van het seizoen: de bekerfinale. Ik sta naast Carida Garcia. Zij is uh, parlementslid. Carida, het feit dat we weten dat de Spaanse voetbal zo'n enorme schuld heeft aan de belastingdienst, dat hebben we eigenlijk te danken aan u. firmada por esta diputada quien al gobierno cuál era la situación de la deuda. Ja, het was de fractie van Carida García Garcia die een kamervraag daarover stelde. En ja, een kamervraag moet de regering wel beantwoorden, hè. Ja. Ik leg daar de nadruk op omdat het erop lijkt dat de Spaanse regering, of het nou de huidige conservatieve regering is of de vorige socialistische regering, niet bepaald happig op zijn om informatie te geven over belastingsschuld van de voetbalclubs. klopt die indruk? Is correct. er ja. pusimos qué pasaría si una empresa, cualquier empresa hubiera tenido esa deuda, pues seguramente esa empresa meer no De Caridad zegt we vroegen ons af wat er zou gebeuren als een willekeurig bedrijf hier in Spanje een dergelijke schuld had en onze conclusie is dat bedrijf zou waarschijnlijk niet meer bestaan. Maar de voetbalclubs blijven gewoon voortbestaan. Voetbald, en hier zijn ze allemaal, de FC Barcelona, 48 miljoen schuld aan de Belastingdienst. Nadat die cijfers bekend werden gemaakt van die enorme schuld van de voetbalclubs aan de Belastingdienst... is er een overleg geweest, er is een regeling getroffen tussen het ministerie van Sport en de voetbalclubs. Wat houdt die regeling in? Een kandidaat, eigenlijk, eigenlijk weten we heel weinig wat dat akkoord behelst. We weten alleen dat in 2020... Uh, alle schulden afbetaald moeten zijn, uh, maar de, de details weten we helemaal niet. Dus die regeling, daar hebt u niet zoveel vertrouwen in? No, nergé. Geen, enkel, geen <laughs> enkel vertrouwen heeft u erin. <laughs> confianza. Ik kan me no niet voorstellen dat we, we nu opeens we uh, drastische maatregelen, de de maatregelen de de nemen... De terwijl de overheid de zaak zo lang heeft laten voortzutteren. niets doen. Atletico Madrid heeft 115 miljoen schuld aan de belasting. en betaalt jaarlijks 15 miljoen af van die schuld. Maar hij heeft wel aan het begin van dit seizoen. een Colombiaanse speler, Falcao, gekocht voor 40 miljoen. Kun je dat maken in deze tijden? Hombre, que se puede is evidente porque lo han hecho. Que se deba ja, is otra cosa. Dat ze het kunnen doen, dat blijkt wel. Want het is een feit. of je het echt kunt maken, dat is een tweede. Maar ons Porque Want is dat dit se acabe. We willen dat er een einde komt aan deze voorrechten, zegt Caridad Garcia. Het is een schandaal dat in deze tijden van crisis... waarin duizenden kleine en middelgrote bedrijven op de fles gaan... omdat de overheid haar rekeningen niet betaalt... met miljoenen werklozen zonder enige vorm van inkomen... dat ze nu de voetbalclubs tegemoet willen komen om hun schulden te verlichten. En veel, zonder ingreso, Nu of we een pacto met de clubs voetbal gaat met de Spaanse Nederlander en econoom José Luis Ruiz del Portal. Ja, dit Kamerlid vindt het een grof schandaal, die steun aan die, aan die voetbalclubs. Wat, wat vindt men in Spanje daar eigenlijk van? Nou, het is, het is bekend, dus je kan niet zeggen dat dit gewoon nieuws is. Het is bekend dat een aantal clubs, en, en die raakt trouwens alle clubs... Eh, Ede divisie Eerste-divisie en, en, en lagere categorieën. Um, het is een bekende probleem En um, uh, dat een aantal clubs, bepaalde clubs, uh, lang uh, ja, schuld uh, open uh, hebben staan... Um, die worden dus nu pijnlijk zichtbaarder in het kader van de, van de heilige financiële crisis. En wat mevrouw Garcia doet, in feite is dit als tegenstelling brengen van de bezuinigen... die op dit moment eh, eh, worden uitgevoerd door de, door de regering, de Spaanse regering... onder ja. andere in sociale sectoren zoals maar gezondheidszorg. Maar de, deden of... de Spanjaarden die opvatting van dit lid? Uh, ik denk dat dit gaat dus wel helpen. Uh, om Dit, dit, dit onderwerp denk ik, gaat dus wel helpen om meer beseft over deze soort uh, van zaken uh, te creëren. Tussen de uh, tussen volk. Dus ik denk dat, dat, dat, dat inderdaad dit inderdaad zal leiden tot, uh, tot uh, zware maatregeling. Ja. Wat betreft clubs die, die hun schulden niet niet aflossen. Nee, want zo, bijvoorbeeld iemand als uh, Uli Heuners van Bayern München... die heeft ook gezegd, ja, waar zijn we mee bezig? We helpen Spanje uit de rotzooi met financiering van de Spaanse schuld. En ondertussen ziet de Spaanse overheid die schulden van die Spaanse clubs door de vingers. Is dat ook het gevoel in Spanje... Nou, eh, eh, die soort eh, opmerkingen zijn eh, onderbij vanuit onderwijk. Eh. We komen dus uh, vrij hard uh, over in Spanje. Normaal is er niemand die ons het geld, uh, dat is juist het probleem. We moeten daarvoor flink betalen. Dus dan gaan maar die voorop stellen. Um, um, maar, maar normaal, is, inderdaad, ik, ik, ik, ik geloof dat dit uh, onderwerp... Uh, gaat dus nieuw leven uh, krijgen. En dan, dan dat gaat dus na al deze jaren uh, van... Misschien coulantie eh, eh, eh, vanuit de financiële, eh, fiscale autoriteiten. Dat die gaat dus inderdaad leiden tot, de, tot het treffen van zwarte regelen om ja. in één dan dit probleem te, te maken. Ja, nou, de Spaanse Belastingdienst die werkt langzaam toe... naar het aanpakken van de belastingschulden van die Spaanse clubs. Op het strand van Barcelona spreekt correspondent Lex Rietman... met Mico Angel Mayo. Hij is eh, naast voetbalfan ook belastinginspecteur... en woordvoerder van een bond van belastinginspecteurs spectacular is een controle. Nou ja, zegt Miguel angel zo kun je het ook bekijken natuurlijk. Het feit dat die clubs die belastingsschuld hebben, wil zeggen dat wij ons werk juist goed doen. Want dat betekent dat wij de clubs controleren. Anders zouden we niet eens weten dat ze zoveel belastingschuld hadden. Maar 752 miljoen, dat is toch een. Enorm bedrag, hoe kan dat? Eh, lo más preocupante del importe no is geen ziekte 752 miljoen de euro. We hebben incrementado la cifra en 145 de cesta in 125 miljoen euro in 4 años. Eh, Miel Angel zegt dat de schuld op zich is misschien eh, nog niet het meest verontrustende. Eh, ernstiger is eh, misschien nog wel het feit dat in 4 jaar die schuld is toegenomen met 145 miljoen euro vier jaar tijd. Wat wil dat zeggen? Dat de clubs maar gewoon hun gang mogen gaan en dat eh, de regering dat wel best vindt. Het echte probleem van het Spaanse voetbal is de hoge schuldenlast van de clubs. Op elke 100 euro die de clubs aan inkomsten ontvangen, geven ze 113 euro uit. Volgens een onderzoek van professor Guy de Liebana. En het meest zorgwekkende is dat ze die schuld maar voor 7% uit eigen middelen financieren. De rest is schuld met een korte looptijd. Het gevolg is dat de clubs altijd knap bij kast zitten en er steeds surseance van betaling dreigt. Is hun schuld bij de Belastingdienst een probleem? Dat is het alleen als ze die schuld niet meer kunnen afbetalen. Daarom zoeken we naar afbetalingsregelingen en bouwen we economische controles in. We moeten voorkomen dat de schuldenlast van de club zo groot wordt dat de zeebel van die schuld uiteenspadt. Het een groot probleem als dit in een Betekent dat dat u er toch redelijk gerust op bent, dat die clubs die schuld ooit zullen betalen? We hebben nu een afspraak met de clubs dat hun belastingsschuld in 2020 helemaal afgelost moet zijn. En verder zijn er regels vastgesteld volgens de UEFA-norm van financiële fair play. Dat houdt in dat vanaf seizoen 2014-2015 er een directe economische controle zal zijn op de clubs. Met sancties als puntverlies en degradatie. Van de Spaanse kust terug naar de studio. Meneer Ruiz del Portal, econoom en Spaanse Nederlander. Ja, denkt u dat dat wat gaat worden met die terugvordering van belasting en premies van die voetbalclubs? Ja, absoluut. Ik ben echt compleet 100 van overtuigd dat dit zal leiden tot de aflossing van de schuld. Um, en, um, en normaal heb ik heb helemaal geen enkele twijfel daarover. En dat zullen wel wat tijd voor krijgen, daarvoor krijgen. Maar op termijn zal dus inderdaad dit leiden tot uh, definitief compleet structureel uh, of aflossing van de structurele schuld. Ja. zijn er nog meer van dit soort sectoren? We hebben het nu over die voetbalclubs, maar nog meer sectoren waarvan u weet, nou daar staat nog heel wat belasting uit. Heel wat schuld? Nee. Dit is wel nee, een erg ja, dit voorbeeld. Is, dit is normaal. Op die moment, op die moment is voetbal, uh, voetbal is het hot item. Uh, door de EK. Uh, dus ja, men praat hierover. En het is inderdaad sprake van een van, van schuld. Uh, openstaande. Nogmaals uh, becijferd ongeveer 750 miljoen. Uh, maar dit is inderdaad uh, iets dat in het verleden niet zo gegroeid. Moeilijk te verklaren, maar het wordt gewoon zeker weet, uh, over, ja, opgelost. Het gaat okay. opgelost worden. Heb ik nog één vraag voor u. Spanje-Nederland, wie gaat oh. het winnen? <laughs> nou, <laughs> <laughs> nou uh, als Huntelaar op de bank uh, begint, dan uh, gok ik nog op uh, Spanje. Ja. Maar dan, Huntelaar uh, in het veld betekent verlies voor Spanje. Ja. ja. Hartelijk dank, José Luis, Luis Del Portal. Dank je. I you something It's beautiful.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 saying Say. of the joy it brings Freedom Song, Jason Ress. Wie schildert er vandaag ons appeltje? Dat is uh, journalist Sander de Kramer. En uh, je bent een tijdje het land uit geweest. Toen kwam je terug. En wat zag jou tot jouw jou verbijstering in ja. Rotterdam? Een rood strand. bizar. Op Maasvlakte 2. Ik denk, nou, uh, heerlijk, we hebben een nieuw strand. Prachtig project, Het Maasvlakte 2, dat strand. En uh, ik, ga, ik ga eens even koekeloren. Is heel dat strand vuurrood? Echt knalrood. Wat bleek nou is, voor een of ander kunstproject... zijn er 75 ton rode korrels op het strand gegooid. Gewoon, hup, met laadkleppen al naar beneden gekieperd. En dat is dan kunst. Ik denk, wat krijgen we nou? Maar ligt het lekker? Ligt het lekker? Daar gaat natuurlijk niemand op liggen. Wie Want... gaat er nou op een rood strand ja, liggen? Ja, waarom niet? Nou, waarom niet? Waarom denk je dat mensen zich van een tot een poepet insmeren? Om niet rood te worden. <laughs> ja. ja. En een, een rood strand, daar gaat toch niemand op liggen? Jij denkt dat niemand dat wil? Nee. En dat niet alleen. Ik vraag hem af waarom. Wie bedenkt dit en waarom? Wie bedenkt dit en waarom? Dit en waarom? We gaan erover praten met uh, Sjaak Poppen. Goedemiddag. Eén goedemiddag. U bent projectleider van het kunstwerk op de Maasvlakte? Uh, ja, zo kun je het noemen. Ik ben een van de mensen die daar achter zit. Ja. Sander heeft heel veel vragen aan u. Nou, de eerste is, is... Waarom? Nou, kijk... Uh, die... Die tweede maasvlakte, dat is een project wat uh, altijd heel erg wordt bekeken vanuit de hoek van uh, techniek en, en haven en economie en geld verdienen. En uh, het is een heel groot project, 20 vierkante kilometer nieuw land in zee. En wij wilden willen eens een aantal dingen doen uh, waarmee we eigenlijk mensen op een andere manier naar dat gebied laten kijken. Naar wat er eigenlijk gebeurt en wat er aan de hand is. En dan gooi je 75 ton rode korrels neer. Ja, bijvoorbeeld. Want <lacht> ja. Het, het, het heeft ook bij jou wel even... Hè? Nou, sterker nog, ik dacht dat, dat, dat, het... ik dacht oh, dat er een bende Canadese bondstropers was langs geweest... en dat de lokale zeelandepopulatie was uitgemoord. Nee, ben je echt zelf eens kijken op het strand? Ik heb het gezien. Ik ja. heb de foto's voorbij zien komen. Ja. En daar schrok ik me een hoedje van. Nou, kijk. Um, kijk, het hele strand dat nu open is, dat is uh, zo'n 2, 2,5 kilometer uh, lang... waar je op kunt. En ik denk dat die, uh, die rode vlek die daar uh, een week of twee geleden is uh, gemaakt... dat die zo'n 100, 150 meter uh, breed is... Maar, maar dat is erg ook, maar wat dat dat er is er genoeg, toch? Ja, maar uh, wat de, moeten we ermee? Gaat jullie nou allemaal door elkaar? Oh, sorry. Een beetje. beetje gelijk, jongens. Ik dacht dat ik de leiding had, maar dat is helemaal <laughs> niet zo. Ja, 100 tot 150 kilometer? Ja, nee, meter, meter breed, hè. Dat is, uh, ik denk, uh, zo'n 20, 30 meter breed was het toen het werd, uh, ja, werd verspreid. Die zijn 75 ton zand. En dat is, uh, ja, door de wind is dat een beetje aan de wandel gegaan. Um, en dat was ook precies de bedoeling van de, van de kunstenaars. En er worden met uh, twee camera's, uh, die staan op het duin... wordt elke tien seconden een foto gemaakt. En dat gebeurt nog steeds. Dus je ziet um, eigenlijk die, die rode vlek... die zie je als het ware wandelen over dat strand... en tegelijkertijd ook uh, steeds dunner worden. Want het, ja, dat zand, dat verwaait natuurlijk. Hè. Het gaat ja, heel waard gewoon de zee in en verderop het strand op. En er komt weer gewoon wit zand overheen. Oké, okay, ja. Dus dat... Um, nou ja, en, en met die beelden, dus elke tien seconden een foto, um, daar, uh, daar wordt straks een, een filmpje van gemaakt. En dan, dan zie je hoe die, ja, hoe die vlek over dat strand wandelt en eigenlijk oplost in het niets. Nu mag Sander weer wat zeggen. Topkunst. Vind je topkunst? Dat vraag je aan mij? Ja. Ja, ik denk dat dat heel erg mooi wordt. Ja, nou, ik denk, wat moeten we nou met zo'n rode wandelende vlek? Nou ja, ehm... Um... Er zit nog niemand op te wachten. Ik zou zeggen van genieten. Nou, er zijn mensen die daar wel op zitten te wachten. Uh, ik gaf uh, vorige week um, een presentatiefraad voor een stuk of twintig mensen in het Wennekenpand in Schiedam. Cultuurcafé heette dat. En er komen dan natuurlijk mensen op af die dit soort dingen leuk vinden. Ja, ja hoor ik jou nu zuchten. Ja, dat is net als wanneer je... Uh, naar een voetbalcafé gaat. Hè? Ik bedoel, dat tref je ook mensen die, uh, die van voetbal houden ja. en het leuk vinden om daar naar te kijken en uh, het ja, over weet te je, hebben. Weet je wat ik nou niet snap? De nou. gemeente die heeft miljoenen, miljoenen uitgegeven om de stad een schoon imago te geven. Hè? Mm -hmm. Rotterdam schoon, heel en veilig noemen ze dat. En dan, gooit, en dan gooien jullie met subsidie 75 ton rode troep op het strand. Dat, dat, dan, dan gooi je toch in één nou. keer dat imago ook de zee in. Nee, volgens mij is het geen troep. Het is uh, uh, zand wat ook... Uh, uh, in de aquaria gebruikt wordt. Het is uh, uh, gewoon zand waar een heel klein uh, of een heel dun laagje kleurstof uh, op zit. Dat is permanent spul. En uh, uh, nou ja, dat, dat wordt ook in aquaria gebruikt. Het is uh, gecertificeerd, getest in de hele rimbram. Dus, um... Gecertificeerd roodzand? Ja. Het wordt steeds gekker, Sjaak. Hey. <laughs> <Ja>, zie je? <laughs> nou, we kan het zelf wel even met kolen. Het natuurlijk natuurlijk om, om te voorkomen dat dat, dat euh, nou ja, hè? mensen jeuk zouden krijgen of, uh, of bultjes als je daar inderdaad uh, op gaat liggen. Nee, maar dat bedoel ik. Die zijn in, in, in, hè? Er wordt zoveel wegbezuinigd in die stad. Mooie projecten, zelfs mooie festivals worden wegbezuinigd... de nek ja. omgedraaid omdat er geen geld meer voor is. En dan wordt er voor deze flauwekul zo'n zo rode wandelende vlek. Ja, uh, sommige mensen zullen het misschien prachtig nou ja, ja, vinden... maar kijk, ik denk dat 99% van de Rotterdammers er niet op zitten wachten. Nee, maar als er 1% op zit te wachten, um, betekent dat dat je het dan niet moet doen, omdat dat te weinig mensen zijn? Dat, dat is natuurlijk een interessante discussie. Nou, ik denk dat uh, als 99% er niet op zitten wachten wachten... dat je daar je oren wel naar mag laten hangen, ja. Ja, maar het was ook niet een heel duur project. Het, het heeft ons als havenbedrijf 25.000 euro gekost. Dat is 25.000 euro. Tegelijkertijd, uh, we hebben het strand extra breed gemaakt... Hè, om een beetje dicht bij de deur te, te blijven. We hebben gezorgd dat ook bij vloed er nog 100 meter strand is... Um, nou, en, en alleen al dat breder maken van het strand heeft 4,5 miljoen gekost. Ja, 25.000 25 euro, maar daar gaan toch geen mensen met een billen in dat rode zand zitten? Nee, maar hij was ook niet gemaakt. Eh, nou echt om mensen daar even lekker met hun billen op te gaan laten zitten. Hij heeft natuurlijk gemaakt om vast te leggen hoe dat zand, rode dieren, vlek zich in de loop van de tijd verspreidt. Mm. En wat dat voor een mooi nou, poëtisch beeld geeft. U zegt het is kunst, en als er maar een paar mensen van genieten, is het geslaagd. Nou, ik vind dat je, um, dat je heel voorzichtig moet zijn. Maar dat geldt voor alles, hoor. Om te zeggen, nou ja, als er minder dan zoveel procent van de mensen het niet hordeert, uh, ja. dan moeten we het niet doen. Hmm. Weet je, als we... Maar dan kan je alles doen, hè? Ik denk dat we dadelijk een groen stadhuis krijgen. Nou, dat, dat zou uh, groen is, de kleur van Rotterdam. Dat je, dat je dadelijk dat een stadhuis groen gaat al dan verven, nee. dat het kunst is. Ja, nee, maar een beetje zonder, als we in dit land alleen maar dingen doen... Uh, die iedereen goed vindt, ja, dan, dan zaten we nu nog in het stenen tijdperk. Nou, dan had je, hem, dan had je hem waarschijnlijk oranje geverfd in deze tijd. Hé, hey, hoe die? Ja. Dan had, je, hey, dan had je mijn stem gehad, hoor. Kijk, <lacht> dan weer wel. Dan ja, gaan we zo beginnen. We komen hier niet uit. De, de standpunten zijn wel duidelijk geworden. Jaak Poppen, projectleider van het Kunstwerk op de Maasplakte... en Sander de Kramen. Bij de hartelijk dank. Graag gedaan. Dit is de dag zit erop. Wij sturen u nog even op de website. Dit is de dag. Maar nu kunt u dingen teruglezen, terugluisteren. En na het nieuws van half vier de villa, Tissel en Gerg. Ger. Ger, goeiemiddag. Hallo Elsbeth, hi. Wij gaan praten met de Syrische politicologe Hala Naum Nemme. En wij gaan praten over bijvoorbeeld de dilemma's waar de elite in Syrië voor staat. Voor of toch tegen president Assad. En wie is nou precies verantwoordelijk voor al die bloedbanen? Luister maar, dan merk je dat het allemaal niet zo heel zwart-wit ligt als je denkt dat je de kranten wel eens leest. Maar we gaan zo meteen eerst naar Den Haag, naar GroenLinks. De nieuwe partijleider wordt zo bekendgemaakt. Maar het is natuurlijk helemaal niet de vraag of, of Jolanda als partijleider blijft, maar hoe groot haar meerderheid is. Als tegenstrever Tovik die voor zijn minderheid achter zich weet te, ver, eh, te vergaren, dan zal het nog lang onrustig blijven in de fractie. Tot straks, nu het nieuws met Juri Stubenitski. Radio 1 het NOS-journaal. Het gaat niet goed met de afgezette Egyptische president Mubarak, meldt het Staatspersbureau. Na zijn veroordeling tot een levenslange gevangenisstraf afgelopen weekend, is zijn gezondheidstoestand sterk verslechterd. Volgens zijn artsen is hij de afgelopen uren een aantal keer beademd. Ze willen dat Mubarak naar het gevangenisziekenhuis gaat. Op internet circuleert een bestand met daarin ruim 6 miljoen gecodeerde wachtwoorden van LinkedIn-gebruikers. LinkedIn, dat is een site waarop mensen hun cv zetten en zakelijke contacten kunnen onderhouden. Mogelijk hebben Russische hackers het bestand openbaar gemaakt. Die hackers zouden ook gebruikersnamen in handen hebben. En het eerste vaatje Hollandse Nieuwe heeft 95.000 euro opgebracht. En dat is een record. Het geld gaat naar een goed doel. En dat is dit jaar het Jeugdsportfonds. Volgens deskundigen is de kwaliteit van de haring goed. Hollandse Nieuwe ligt vanaf vandaag ook in de winkels. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Tesso Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Wij schakelen zometeen met Den Haag, waar GroenLinks... de uitslag van het lijsttrekkersreferendum op het punt staat bekend te maken. Maar ik meld u eerst ook nog eventjes wat Villa VPRO u meer te bieden heeft. Oorlog voeren via de afstandsbediening. Amerika is daar zeer succesvol in, met president Obama aan de knoppen. En China, het land, ziet de economie teruglopen. Het staat aan de vooravond van een grote machtswisseling in de partijtop. En de censuurmachine draait harder en maniaka dan ooit. Daarover eh, na vier uur in ons Buitenlandpanel. En daarvoor praten we over de zwijgende rol van de elite in Syrië. En u hoort cultuurredacteur Anton de Goede over het requiem van componist Micha Hamel. Famous last words van beroemde wereldburgers op muziek gezet... ...in een voorstelling op het Holland Festival. Wilt u reageren? Doe dat via onze site. VillaWPRO.nl Dit... Is Radio 1, villa VPRO? Maar we gaan nu eerst naar Den Haag, naar de Pulgi Studio's in Den Haag, dus bij GroenLinks. Want daar wordt de nieuwe lijsttrekker bekendgemaakt. Als andré ga, is het al zover? Nee, het moet nog. Het is een kleine vertraging hier in een van de bovenzalen van uh, Pulgi in Den Haag. Uh, de voorzitter van de referendumcommissie, Nel van Dijk, die moet zo uh, bekend gaan maken wie het geworden is. Maar ja, uh, er circuleren natuurlijk al langer verhalen dat het Jolanda Sap gaat worden. En het is inderdaad de vraag uh, met welke percentages zij dat lijsttrekkerschap gaat binnenhalen. Is het een overtuigend mandaat of uh, blijft het een beetje in het midden hangen... Uh, dat de partij, partij toch verdeeld is over de koers. Over... Ze, hoor jij daar, Hans, wat men overtuigend vindt uit veiligheidsoverwegingen? Zeggen ze dat nu al van nou, als het, uh, als het 75% is, is het netjes? Ja, dan is het zeker netjes. Ze hopen dat daar het aantal stemmen voor het over Tibi uh, tussen de 15 en de 20 uh, wordt en niet hoger. Hmm. Maar dan Heet... kan je nog zeggen van, nou, het overgrote deel van de partij. Maar als het een derde wordt, ja, dan krijg je een beetje cda verhoudingen Een derde van de partij wil het een en twee derde anders. Dan moet je toch uh, ook als uh, nieuwe partijleider en lijsttrekker... rekening gaan houden met uh, hoe je het een en ander wilt uh, gaan doen in de toekomst. Ja, het laatste wat we hoorden is dat uh, hij nog niet besloten heeft, over Dibi... als hij een buitengewoon gering percentage gehaald heeft. Of hij dan opstapt opstap of niet, hè? Weet je daar inmiddels wel iets meer over? Voor? Ja, er is nog een hele goede mogelijkheid voor uh, Dibi. En dat is namelijk: de leden hebben niet alleen gekozen tussen Jolanda Sap en Tovik Dibi. maar ze hebben ook gekozen wie wil je op nummer 2 hebben. Dus je kan je voorstellen dat uh, een heleboel mensen dan zeggen: Tovik, leuke jongen, goede ideeën, we zetten hem op 2. En mm -hmm. dat zou voor hem dan weer een motivatie kunnen zijn om te zeggen: Van ik ga gewoon door. Nou, het ging uiteindelijk, gaat het natuurlijk wel tussen Tovik Dibi en Jolanda Sap. maar er waren meer kandidaten, toch? Ik je vraag niet. Hans, er waren behalve Sap en Dibi toch nog meer kandidaten, die er misschien wel niet toe doen, maar die waren er wel. Ja, maar die hebben nooit uh, op de kieslijst uh, gestaan, want uh, het ging echt uh, uiteindelijk tussen uh, het over Dibi en Jolande Sap. Die zijn door die commissie die daarover moesten oordelen, goed genoeg bevonden. Okay. Uh, Dibi in tweede instantie, maar goed. Hoe is de sfeer daar overigens, Hans? Uh, is men uh, een beetje aangedaan door de perikelen van de afgelopen tijd die de partij toch behoorlijk geschaald hebben? Ja, dat is iets uh, wat toch wel deels ook wordt gezien in combinatie met, uh, met uh, uh, de uitslag die we straks uh, gaan krijgen. Dat applaus is nog iets voor degene die gekomen is. Oh, dat dacht ik even, ja. We zijn nog bij de inleidende uh, beschietingen Beschitting, bezig, ja. mm -hmm. maar goed, ik ben inmiddels uw vraag even vergeten, uh, het, het Of de stemming een beetje bedrukt is door de perikelen van de afgelopen tijd die de partij toch enigszins geschaad hebben. Oké, okay. ik uh, informeerde even bij een van de mensen die dichterbij de, want het is een heel slecht geluid, je kan het niet echt goed horen. Ja, ja. 56% opkomst, dat is in elk geval wel iets. Dus ja. het referendum is geldig. We blijven even bijgen om ja, de uitslagen mee te krijgen. Zeker. 1,5% de dat is in elk geval wel iets. Het referendum hoe zijn de stemmen gevallen? Zo voor 1764, 12,8 procent voor Dibi. Sorry. En Jolanda 12.000. is oh, Dat spreekt voor zich. Dat is overtuigend. Ruim 84% van de stemmen voor Jan Meschap. Dat is een hele ruime overwinning. En nou hopen ze bij GroenLinks natuurlijk dat hiermee alle discussie over de leider en het lijststrekkerschap definitief uit de wereld is. Maar denk je dat Tovic Diepi met zo'n gering percentage tweede man gaat worden? Nou, dat hangt dus af van die tweede stem die uh, de GroenLinks-leden konden uitbrengen. Oké. Okay. Want uh, ze konden dus ook zeggen, wie wil je op twee hebben? En dat is dus even de vraag uh, hoeveel stemmen hij daarvoor uh, krijgt. Maar ik ga hem straks natuurlijk vragen wat hij gaat doen. Ja. Ik weet wel dat aanstaande zaterdag uh, de mensen bij de... De kandidatencommissie langs moeten komen om uh, ja, hun, hun uh, gewenste positie aan te willen geven. En Dibi heeft al gezegd dat uh, als hij op de lijst komt, dat hij dan op de tweede plek wil. Oké, okay, en uh, gaat Jolanda Sap nu meteen even wat zeggen? Naar aanleiding van de uitslag? Goedemorgen. We zijn in afwachting van een toespraak van Jolanda Sap, de winnaar. Met 84% van de stemmen. Behoorlijk overtuigend. Hans Andriga, die dit verslag van ons vanuit Peel 3 in Den Haag, waar bij bijeen is. Applaus duidt op de opkomst van Jolanda Sap Hans? Dank u wel,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 En ik ben blij dat ik de kans krijg die koers de komende jaren samen met jullie door te zetten. Ik wil ook graag al die mensen bedanken die zich in de campagne voor mij hebben ingezet. En ik kijk tevreden terug op de lijsttrekkersdebatten met Tofik. Tofik, dank daarvoor. We hebben het over de inhoud gehad en we hebben samen nog duidelijker kunnen maken waar GroenLinks voor staat. En het is nu tijd om met iedereen in de partij campagne te voeren en eensgezind te laten zien waarom de kiezer straks in september op GroenLinks moet stemmen. Want wij als GroenLinks, we hebben een belangrijke missie. De missie om Nederland zo duurzaam en zo sociaal mogelijk te maken. De missie om eerlijke kansen te scheppen voor iedereen in dit land. En dit is ons moment. Want wij weten waar we naartoe willen. Een groen waar en sociaal Nederland. Nederland. En we weten ook hoe dat eruit ziet. Een groene economie die draait op zon en wind in plaats van op kolen en olie. Een groene economie waar vervuiling wordt belast en werken wordt beloond. Een groene economie waar elk kind uit ieder gezin een gelijke startpositie krijgt. En waar elk kind recht heeft op schone lucht en mooie natuur. Ik ben blij dat met het lenteakkoord een einde komt... aan het rechtsrancuneuze beleid van eigen schuld dikke bult. Al die mensen die zich zorgen maakten over hun basale zekerheden... of over hun leefomgeving, die krijgen nieuw perspectief. En daar snakt Nederland al jaren naar. Maar ik wil verder, want er moet nog zoveel meer gebeuren... Nederland moet nu de kans grijpen om over te stappen naar een samenleving. Waarin niet geld en cijfers centraal staan, maar mensen en milieu. Ja. De kans om over te stappen naar een samenleving. Waarin mensen niet gevangen zijn in afhankelijkheid en armoede, maar waar iedereen okay, vrij is, op zijn hart te volgen. Laten we het hierbij laten. Wij horen jou later nog in de uitzending. Dankjewel. Dat is onze inzet.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 Volgende week barst de sportzomer los. Wat zeg ik? Aankomende vrijdag al. En voor het zover is laten wij u vast even genieten van Metropolis Radio... dat na de sportzomer weer in vol ornaat terugkeert. Vandaag en morgen twee pareltjes uit het afgelopen jaar. We weten het allemaal, Nederland verkeert in crisis, iedereen is in de put en angstig om wat ons nog te wachten staat. En soms, heel soms, helpt het dan om over de grens te kijken hoe ze daar omgaan met de harde dagelijkse werkelijkheid. Daarom gaan we nu naar New Delhi, India, en dalen we af naar de onderkant van de arbeidsmarkt. Aletta André maakte een portret van een schoonmaakster die ook nog het hoofd van het gezin is. En dat is heel erg hard werken.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 Ja, ze zegt zelf: toen haar man niet ziek was, toen, uh, hielp hij haar op zich wel. Uh, met boodschappen, af en toe maakte hij ook thee. Over het algemeen uh, zegt ze dat uh, ze de rolverdeling dus eigenlijk wel normaal vindt. Okay. Het is tien uur 's avonds als ze eindelijk klaar is met koken voor de hele familie. Iedereen heeft ze gegeten. En dan kan ze zelf ook eten. En heeft vijf, zes uurtjes uh, slaap voordat het hele feest weer opnieuw begint. En morgen nog zo'n pareltje uit de afgelopen Metropolis-reeks. En vanaf half augustus dus weer vast op deze plek in Villa VPRO. We gaan nog even terug naar Den Haag, naar GroenLinks. Hans Andringa, Tovik Dibi, de tweede man, heeft net gesproken. Hij heeft 18 van de stem, nee, 12% van de stemmen. Um, wat heeft hij gezegd? Hans Andringa, sta jij door? Ik geloof het niet. Ik geloof het niet. Wat gaan we doen? Het lijkt me dat we dan eventjes niet naar Den Haag gaan, maar naar Geneve. Wat zou je daarvan zeggen? Want daar zit uh, onze politicologe, Syrische politicologe... Hala Naum Nemen. Hebben we dat contact wel? Ja, zeker. Ja, hallo. Goedemiddag. Okay. Goedemiddag. We, even, we praten eventjes naar je toe. Uh, de internationale verontwaardiging na het bloedbad in de Syrische hula is groot. U weet het nog. 108 ja. doden, waarvan bijna de helft kinderen... De diplomatieke druk op het regime wordt opgevoerd. Europese lidstaten hebben Syrische ambassadeurs... persona non grata verklaard. En Syrië doet nu hetzelfde met Europese diplomaten. De VN probeert intussen de dialoog met het regime open te houden. Het militaire verzet in Syrië tegen het regeringsleger groeit met de dag. Maar de opstandelingen zijn het steeds meer oneens... hoe het verder moet na Assad, als hij ooit het veld ruimt. Zoals gezegd, in Geneve zit de Syrische politicologe Hala Nahum Nemme. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, wij krijgen net uh, berichten binnen over een grote bomaanslag in Damascus. Uh, voorlopig 13 doden bij een militaire basis. Uh, heeft u daar iets van gehoord? Ja. Uh, nee, ik heb die berichten inderdaad ook uh, gelezen. Ik heb snel op mijn uh, Facebookpagina gekeken... om uh, te kijken of vrienden van mij daar uh, al op hebben gereageerd... die in uh, Syrië wonen. Mm -hmm. uh, en daar stond nog niks op. Maar misschien komt het in de loop van vandaag nog op Facebook. We hebben het nu dus over een bomaanslag in Damascus. Ik wilde het dus hebben over, over die grote steden. Ja. Wat is nou toch het verschil met, met uh, Egypte, Tunesië, Jemen... Waar, waar de Arabische lente het voornamelijk moest hebben van de steun... en, en, en de opstand? die vanuit die grote steden kwam. Waar, blijf, waar blijft dat in Syrië? De grote steden zijn tot nu toe althans rustig en stil. Ik vergelijk het altijd uh, met de Franse revolutie zonder Parijs. Zoals we allemaal weten, de rol die Parijs heeft gespeeld in 1789... was meer dan cruciaal in het mobiliseren van de Franse bevolking tegen mm -hmm. de monarchie. Uh, dat is wat wij nu zien in Syrië. We hebben een revolutie zonder de hoofdstad. Uh, of we hebben een opstand zonder de hoofdstad, Damaskus. Mm -hmm. We hebben ook een opstand zonder de belangrijkste... Uh, uh, uh, in, in economische termen de belangrijkste stad... en de grootste stad van het land, namelijk Aleppo. Uh, in beide steden woont ongeveer 48 à 49 procent van de bevolking... Uh, waar tot nu toe relatief zeer, zeer rustig daaraan toe is uh, gegaan... vergeleken met de overgedelen van het land. En hoe komt dat? Wie, wie, zijn, wie zijn die bijna 50 procent van de bevolking... die zich zo stilhoudt of misschien zelfs stilzwijgend het, uh, uh, wil dat Assad blijft? Ja, nou, de, in, in de hoofdstad natuurlijk de, de uh, ambtenaren. Uh, zoals iedere hoofdstad uh, wordt daar ja, een soort... Uh, Culturele elite aangetrokken of woont er culturele elite die niet gelooft dat Assad het probleem is en die is tevreden met hervormingen die hij eventueel zou doorvoeren uh, als hij aan de macht uh, blijft in Syrië? Uh, in, uh, sorry, in Aleppo, uh, dat is het hart van de Soenitische islam. Daar wonen dus hele religieuze en soms zeer conservatieve Soenitische Syriërs um, die ook niet geloven dat, um, uh, zoals wordt gezegd en gesuggereerd in het buitenland, dat zij worden onder en dat de opstand in Syrië eigenlijk het werk is van de woedende Soenieten. Um, zij zijn tevreden met hem. Ze vinden afschuwelijk wat er op dit moment in Syrië gaande is uh, qua uh, slachtoffers, qua onrust, qua instabiliteit. De prijzen van voedsel bijvoorbeeld, uh, die, die reizen echt op brand uit. Um, wat, wat zij graag willen is dat hij aan de macht blijft, maar dat hij de beloofde hervormingen, zoals meer partijstelsels en zo meer, uh, dat hij dat uh, doorvoert. Um, ik zeg altijd: niet voor niets komt de grootmoeftie van Syrië. Dat is de allerhoogste religieuze gezag, uh, islamitisch gezag. Komt uit Aleppo vandaan. Dat, dat mm -hmm. geeft ook aan hoe belangrijk de Soenitische islam is in, uh, in Syrië. En dat, het, uh, dat, dat Aleppo daarin toch een sleutelrol speelt. Daarnaast wonen in die twee steden, die twee grootste en belangrijkste steden die niet meedoen, uh, wonen natuurlijk de christenen. Um, die uh, zeer afwachtend kijken naar, naar, de, naar de gebeurtenissen. En eigenlijk. Uh, um, uh, de, de, zichzelf met, uh, met de christenen in Egypte vergelijken... of met uh, de mensen in Tunesië vergelijken... die nu min of meer al de eerste vruchten aan het afwerpen zijn... van, van de regime-change die daar uh, plaats heeft gehad. Mm -hmm. uh, en die moeten met, uh, met ledenogen uh, aanschouwen... dat het daar toch absoluut niet ver verandering is. Ik bedoel, in Egypte, we hebben nu uh, bij de laatste ronde... van de presidentsverkiezingen een moslimbroederschapkandidaat... en een, een oud-premier. Dat is niet echt uh, iets wat je nou verandering... Of of positieve verandering zou willen noemen. En uh, dat is toch een, een nachtmerrie voor, voor, uh, voor al die mensen. Um, ik die wil zich terug, uh, als je het goed vindt, ik, ik houden, Naum. Nou, ik, ik, ik, ja? ik wil nog één belangrijk punt maken. Ja? Die elite die zich, die, die, die, die zich afstandelijk, uh, of uh, die, die zich afzijdig houdt van demonstraties, is dus niet langs religieuze scheidslijnen dat georganiseerd. Dat was mijn vraag. Dat het, was mijn vrouw, het, het, het, het is gewoon een sociaal-economische positie die, dat, die, die hun mening uh, vormt. Het is, een, het is realisme. Het is uh, uh, zich afvragen... Uh, heb ik uh, een betere man op de plaats van Assad... als ik, uh, als ik straks afstand van hem uh, uh, ga nemen? Of uh, als ik afstand van hem moet nemen... zoals het nu naar uitziet in de internationale gemeenschap? Uh, en het antwoord is daar nog steeds uh, nee. En daarom houdt iedereen uh, krampachtig vast uh, aan hem. En ik zie eerlijk gezegd ook... op korte termijn en op middellange termijn niet in dat die mensen daar, toch wel de belangrijkste uh, brains in Syrië, op andere gedachten worden gebracht. Ik kan, we niet... ik kan me voorstellen dat ze uh, zich zorgen maken over uh, uh, wat er zou gebeuren als, uh, als dat weggaat gewoon wat, met hun positie en of, of het met hun land dezelfde kant wellicht op zou gaan als het misschien in Egypte gaat. Dat er gewoon toch iemand van het oude regime of van het leger komt. Daar zijn in elk geval wel vrije verkiezingen geweest. En wat ik me niet voor kan stellen is dat die elite de ogen sluit en zich afzijdig houdt als er zo'n gruwelijk, onmenselijk geweld wordt gebruikt. Of dat nou door Assad, of door zijn groepen, of door milities gedaan wordt, of door de oppositie. Je hoort ze daar überhaupt niet over. Het lijkt wel alsof ze dan alleen bezig zijn met hun eigen hachie. Um ik kan u verzekeren dat de geluiden die, die mij bereiken uit uh, die twee steden... maar ook uit de overige uh, dorpjes, steden die, waarvan het merendeel van de mensen... wordt gedwongen te demonstreren uh, van, van de Syrische oppositie, dat die anders zijn. Kijk, er is geen mens die uh, uh, onaangereikt blijft na het zien van wat er is gebeurd... in, in dat dorpje bij Homs, bij uh, Al-Hula. Um, dat is toch iets wat, wat, wat, ja, wat je je ergste vijand niet aan wenst. Laat mm -hmm. staan je landgenoten zo uh, geslacht zien worden. Ja. Um, tegelijkertijd, het is een Davos dilemma waarin zij inzitten. Want uh, ik denk persoonlijk dat, het, uh, dat de problemen in Syrië... absoluut niet uh, over zullen zijn bij het opstappen van uh, Bashar al-Assad. Nee. Um, Jij hebt een christelijke achtergrond. Hè? Uh, ja. uh, is die nog bepalend voor jouw persoonlijke opstelling... in dat conflict in Syrië? Um, ik geloof het niet. Uh, kijk, ik heb Syrië ver, uh, verlaten. Uh, ik, uh, ik, ik probeer enkel hardop na te denken over de toekomst. Mm -hmm. De mensen die daar zijn, die moeten zelf uitmaken wat de toekomst is... die zij voor ogen hebben. Uh, ik, heb enkel, uh, ik probeer enkel te zeggen dat het echt niet zo zwart-wit is... als we hier soms uh, uiteen willen zetten. Mm -hmm. En dat het niet zo is dat heel Syrië uh, aan het demonstreren is tegen een regime. Want dan kan ik u vertellen dat het echt wel... Na drie Drie maanden, vier maanden over was met Bashar al-Assad. En het feit dat die elite niet meedoet... dat is een zeer cruciale norma normaliteitsmantel voor hem. Om te zeggen naar de buitenwereld... Uh, ja, er zijn inderdaad een aantal dorpen en stages uh, die tegen mij zijn. Maar ik heb nog twee, de twee belangrijke steden nee. van het land... Damascus en Aleppo, die, zouden, mij, die mij steunen. Wat moet er gebeuren dat die elite uh, uh, van mening verandert? Is dat nog één hula, nog één nog twee hoela's, zo'n bloedbad, of is dat het vooruitzicht op buitenlandse interventie? Ik denk uh, helaas nog het een, nog het ander. Uh, maar, maar dat betekent dat er helemaal, uh, ziet u een oplossing, heeft desondanks die elite toch niet ergens een soort macht dan, of een macht, maar een, een, een soort, kunnen die een soort druk op Assad uitoefenen om in elk geval uh, bijvoorbeeld dat staakt het vuur in acht te nemen en niet alleen maar met de mond te beleiden? Absoluut. Ik denk dat ze zeer vermacht hebben. En ik denk als iemand hen aan het bewegen kan krijgen... dan is het al een grote prestatie. Ik zie het vanuit gewoon realistisch oogpunt zie ik het niet gebeuren. Uh, ik ik denk ik vrees ook dat we een deadlock hebben bereikt in de Syrische crisis. En dat is omdat er een soort moeilijk te verklarenbare... politieke hysterie heerst rondom Syrië. En ik vind het heel moeilijk om dat te zeggen... nadat 10.000 mensen om het leven zijn gekomen. Ik vind het vreselijk. Maar ik, ik vrees dat diplomaten uh, dit dossier toch echt... Um, uh, uit de handen hebben laten uh, grijpen uh -huh. door opportunistische politici... die nu pas hebben ontdekt dat het regime in Syrië... Uh, niet echt uh, het nauw neemt met, met de mensenrechten. Nee, je, hebt het, je hebt het over een deadlock, maar dingen, zeker in de politiek... die staan natuurlijk nooit stil. Het zal ergens heen gaan, er zal een ontwikkeling zijn. Welke richting lijkt jou het meest voor de hand liggende? Ik moet uitkijken wat ik zeg, maar... Ik heb het gevoel dat het, uh, dat, uh, kijk, de hele regio is op dit moment aan het koken. En ik vrees dat ik moet voorspellen dat, uh, dat we op uh, korte termijn een soort van regionale... ...conflict zullen, zullen meemaken in, in Syrië. Kijk, je ziet al een overspel-effect in Noord-Libanon, in uh, Tripoli... ...zijn pro- en Assad-mensen al met elkaar aan het, uh, aan het vechten. Uh, Irak die, uh, die bemoeit zich ook steeds uh, vaker ermee. In Jordanië zitten al heel veel vluchtelingen... ...en, en ze moeten de sancties, zoals Rosenda vandaag ook zei, vanuit Jordanië. Jordanië moet de sancties die opgelegd zijn aan het regime in acht nemen. Tegelijkertijd, ze hebben zeer moeilijke economische uh, problemen. Ik denk dat... Kijk, ik zie Rusland niet zo snel bewegen, uh, China zie ik dat ook niet, en wat we niet moeten vergeten is dat de niet permanente leden uh, uh, vorig jaar, eind vorig jaar, namelijk India, Zuid-Afrika en Brazilië in de Veiligheidsraad zich hebben onthouden van de resoluties over Syrië. Nou, dan heb je de, de zogenaamde BRICS-landen, de, de opkomende economieën, die niet geloven dat de opstappen van Bashar al-Assad een, een oplossing is voor dit probleem. En als morgen Rusland zegt, we nemen afstand van hem, hij mag Mm -hmm. vertrekken. Wie vervangt hem? Heeft hij een geloofwaardigheid in het binnenland? Mm -hmm. um, zal iedereen hem accepteren? Is hij een betere persoon dan Bashar al-Assad? Heeft hij minder u bloed heeft aan zijn bekende handen? bekende vragen en en het zou ons ook heel erg verwonderd hebben als u ook ineens de antwoorden had. Maar laten we in elk geval met u de vinger aan de pols houden als het ja. gaat over de ontwikkelingen in Syrië. Hala naar nou We gaan u zeker Syriënse nog spreken. Hartelijk bedankt. We gaan nog even heel snel naar Den Haag naar GroenLinks Hans André Gaat over die 20 seconden gesproken in 20 seconden Hans. Oké, okay, nou hij is sportief verliezer. Wat wil je met 1700? tegen En vervolgens uh, wenst hij de partij vooral heel veel succes... in de tegenstellingen moeten begraven worden. En hij gaat hij blijft. wel op de lijst staan. Dankjewel, de... worden, tot je, tot je later. wel, Hans. Tot 3, 2, 1... Ja hoor, het goud is voor Nederland. De dag van de winnaars. Nee, nee, ja, ja, haha, hij wint, hij wint.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 Ga nu naar gratisaandeel.nl voor een gratis aandeel. Dit is Radio 1.